Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn vanochtend bij twee explosies... kort na elkaar zeker zes mensen gedood. Onder hen is ook een journalist. Volgens een Afghaanse functionaris gaat het om een dubbele zelfmoordaanslag. De eerste zou zijn uitgevoerd door een man op een motor. De tweede aanslagpleger was te voeten en mengde zich onder verslaggevers... die naar de plek waren gekomen vanwege de explosie. De aanslag is nog niet opgeëist. Op veel plaatsen in Nederland is de afgelopen nacht wateroverlast ontstaan door zware onweersbuien. Vooral in Limburg liepen veel straten onder water en ook in Roermond kwamen huizen blank te staan. Het onweer trok vanuit het zuiden ook over andere delen van het land. Onder meer uit Rotterdam, Vianen en Amsterdam kwamen meldingen van wateroverlast. In België was het ook noodweer en is de schade groot. In Dinan werden daken van huizen gerukt. Er ontstonden modderstromen en vielen bomen op de weg. Het streekvervoer ligt twee dagen plat door een staking. Vandaag en morgen rijden geen streekbussen en regionale treinen. De bonden onderhandelen al ruim een half jaar over de werkdruk en de loonsverhoging. De werkgevers probeerden de werkonderbreking met een kort geding tegen te houden... maar de rechter oordeelde eerder dat de staking van vandaag en morgen gewoon door mag gaan. In de bouw zijn op dit moment tienduizenden vacatures, dat zegt het UWV. Door de aantrekkende economie wordt er veel gebouwd en is er grote behoefte aan geschoold personeel, vooral aan schilders, timmermannen, elektriciens en loodgieters. Een snellere treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn komt er voorlopig niet. Volgens Trouw heeft Deutsche Bahn tegen de NS gezegd dat er geen geld is voor investeringen in de infrastructuur. De treinreis van Amsterdam naar Berlijn duurt nu 6 uur en 20 minuten.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 meedoen van Michael Jackson werd deze plaat populair in de jaren 80 You're the Rockwell and Somebody's Watching Me Daar is het 6 over 2 Sofort, Goedemiddag, Zandvoort op zaterdag we zijn er weer en meekijken, Somebody's Watching Me kan uiteraard ook www.zfm-live.nl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 Want s'morgens was, was het wel goed, maar s'middags begon het weer te regenen. Dus Willem-Arkstam had het gewoon op 30 april moeten houden, want dan was het gewoon weer mooi weer geweest. Een veel betere dag, hè? <laughs> daar, daar hoort u straks later meer <laughs> okay. over tijdens eh, het weerbericht rond de klok van half drie. Ja, nou, natuurlijk, het ene evenement is eh, net afgelopen, of de andere zijn alweer losgebarsten. Allereerst eh, vandaag eh, de eerste dag van de Kids eh, Adventure Week. Het is eigenlijk gisteren al eh, begonnen.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 Drop top, push, top, rolly on my wrist, Red. diamonds up and down my chain. Uh -huh. Cardi B, straight, stunning, can't tell me nothing, boss up and I changed the game. You see is my big bronze boogie, got all them girls shook. shook. My big fat ass, got all them boys cooked. We're from dollar bills, now we poppin' rubber bands. Bruno hey. know to Tell me while I do my money dance, like, hey. Flexin' hey. on the ground, like, hey. hey. Hit the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 Dit is wel weer een gouden aal uit de jaren 80, is hier de fine Yo Cannibals. En she drives me crazy.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 is te zien dat we bruisen en met vodka en met balking tussen Ah, En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat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 Gaan de temperaturen weer omhoog. Aldus Rico Schreuder. Oké, okay, dan moeten we wat later naar het strand toe gaan. Jan? Later naar het strand toe. Ah, ja. Oké, okay, dankjewel. Het weer is naar te lezen op www.ricoweer.nl Of kijk voor het uh, Zandvoortse weerbericht op de website van Meteopagina. Meteopagina.nl Of volg Meteopagina via Facebook. Dat was het weer. En meet jouw pagina's uiteraard voor onze eigen lex van den Horen. Even lekker meedansen op de zaterdagmiddag bij ZTV Bezantwoord. Deden we met deze gouden disco classic van Chic Je hoorde ze met Le Freak. Ja, straks uiteraard de kwalificatie van de Formule 1. Ook de derde vrije training was trouwens spannend, uh, Albert-Jan. Ja, vertel. Ja, er was wel het een en ander gebeurd. Uh, weer een uh, ja. onervaren coureur tegen een muur en dergelijke. Een... Waardoor de sessie even stilgelegd werd...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 I'm feeling Your burning touch It's something that keeps on healing Dus juist om half drie van uh, collega Albert-Jan Vos. Het is uh, best wel redelijk weer vandaag uh, hier in Zandvoort En dat komt mooi uit, uh, Albert-Jan. Want de Red dag is natuurlijk vandaag. En uh, ja, kunnen ze in ieder geval uitvaren uh, met de redboot zelf. Ja, ik heb het, uh, het, het stond eigenlijk gepland voor de evenementenagenda. Maar het evenement duurt tot vier uur. En het is zo'n uniek evenement voor de gasten die in Zandvoort verblijven. Dan wel Zandvoorters. Vandaar dat ik het bericht even wat naar voren heb gehaald.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 Dit jaar gaat de opbrengst naar een overlevingspakket voor een nieuwe opstapper. Beach Club 10 is bereikbaar via strandafgang 10 op steenworp afstand van het boothuis van de KNRM. Dus nog tot 4 uur vanmiddag reddingsbootdag KNRM bij Beachclub 10, strandafgang nummertje 10. Weer een spannende dag daar op het strand. En hier is Ed Sheeran in Shape of You.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 Deze Ed Sheeran heeft al heel veel hits gescoord. Waaronder ook deze een van mijn favoriete glazen. Vandaar dat je hem vaak hoort op de zaterdagmiddag. Dat was de single Shape of You. Ja, de Red dag op het strand nog bij Beach Club. Tien tot 4 uur vanmiddag.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 Ja, het blijft toch gewoon een uh, unieke plaat, hè deze? Hij is al heel oud, maar uh, hij blijft gewoon leuk om te draaien op de radio. De single van Pieter Tash en Johnny be Good. En dan die dames uh, die meedoen uh, aan deze plaat, uh, albert Hoorde je hun uh, imitatie van de trein? Ja, die... En ergens aan het begin, chuk chuk chuk chuk. Ja, dat is ze goed, hè?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 Come on, help me meet up. Op de gang van de tanden. Wat te doen, wat te Weinig zon, weinig zon en veel behang.